Seif al-Islam, de zoon van de voormalige Libische leider Gaddafi, moet begin volgende maand in Libië voor de rechter verschijnen. Het internationale strafhof had hem in Den Haag willen berechten, maar de Libische justitie trekt zich daar niets van aan. Seif wordt waarschijnlijk berecht in Zintan in het westen van Libië, waar hij door een rebellengroep wordt vastgehouden.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 De Amerikaanse actrice en comedienne Phyllis Diller is in Los Angeles overleden. Ze was een van de eerste vrouwelijke stand-up comedians in de Verenigde Staten. Diller begon halverwege de jaren 50 in een comedyclub in San Francisco. Het grote publiek leerde Diller kennen door haar vele tv-optredens. Onder meer in de show You Bet Your Life van Groucho Marx.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 Het laatste uur, Henny van Petinchem. En ik spreek vandaag met Julie van der Woeven uit Herenigewaard. Je bent ook geboren en opgegroeid in Herenigewaard? Nee, ik ben geboren in Amsterdam. En uiteindelijk in, in, in, in Aluiden ben ik opgegroeid. Uh, tot mijn 21ste ben ik daar gebleven. En heb ik daarna ben ik in Zandvoort heb ik, uh, gewoond en gewerkt. En uh, nou, mijn jeugd was... Uh,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 Maar eigenlijk uh, was de strijd des te erger. Want ze zei, ja, je hoeft niet gedoopt te worden. Je bent al gedoopt. Helemaal want ja, thuis. Het als, uh, in de kerk waar je moeder je natuurlijk precies. altijd... Precies. Ja, wat, wat logisch is. Want als je zo'n opgevoed, je weet niet beter. Ja, maar, gekregen, ja het en was ja, ja. En uh, dus, Maar ja, ik zei, nee man, ik wil gewoon echt opnieuw beginnen. Ik zeg, ik wil het oude leven afleggen en leg in het graf. Ik zeg, ik wil opnieuw beginnen met Jezus. Je wil ook zelf die keuze maken. Want zij dus voor jou gedaan Precies, eigenlijk.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 beleefd. Mijn moeder kreeg een hartinfarct en een hersenbloeding eroverheen. En die moest uiteindelijk weken later revalideren in Helion En mijn vader die heeft toen, die is toen met vroeg pensioen gegaan. En nou ja, toen kwam ze weer thuis wonen. En, uh, ja, en toen moest ze eigenlijk leren omgaan met, met de gevolgen van een hersenbloeding. Dat was voor en Dat was zoiets had gehad. Ja.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 ja, en dat zet je in het maatje gewoon vrij. Ja, dus je en, hebt echt een bevrijding ervaren. Ja, ik heb echt een bevrijding ervaren. Heel veel duidelijke ja. liefde. En ook zijn onvermanelijke liefde. En het vaderhart van God, nou dat pakte ik wel. Het moederhart van God vond ik natuurlijk heel lastig. Maar ik wist gewoon, God gaat me erin herstellen. En ook met mijn eigen kinderen...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 ja, en in de huisgroep zijn we uiteindelijk ook in een evangelisatiehuisgroep terechtgekomen. Dat was toen nog in Velsebroek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 even vreemd.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 heeft het nog versterkt eigenlijk ook en uh, ja, dat is gewoon heel erg jammer dat het zo moet gaan. En, uh, ja, dus, uh, maar door haar heb ik echt weer uh, ja, toch een beetje een moeder en het leuke was, zij ook ik vind je bent echt mijn aangenomen dochter. Oh, nou ja, ja. dan ja. denk je van je, dat is toch ja, vond ik toch wel heel bijzonder en uh, we hebben echt gewoon een band en uh, ja, gewoon leuk. Dat echt, en dat uh, ze zelf ook in een gezin en kind heeft. Of ja, Australia? ze heeft uh, zelfs twee zoons. en uh, hoe heet het uh, en ze heeft ook uh, inderdaad uh, een man.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 dus uh, ja, God kan wat dat gaat echt uh, wonderbaarlijke dingen doen uh, door je heen ja. Ja, dus, uh, ja, dus zo doen we. ja, dat is zo doen ja, dat is nu van je leven eigenlijk, hè? en hoe zie je de toekomst? ja, hoe zie ik de toekomst? nou, ja. ik uh, geloof wel dat, uh, dat we steeds meer wonderen en tekenen gaan zien <clears throat> en uh, zeker relaties, ik denk uh, de wereld uh, die uh, heeft echt relaties nodig diepe relaties nodig om elkaar te moedigen en te bevestigen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 06 40 23 6673. Ik herhaal 06 40 23 6673. U kunt mailen naar info apenstaart Ook kunt u ons, onze website bezoeken via www.gebedsandvoort.nl